De mist wordt steeds dikker. Rijd dan ook niet zo hard. Dan moet je er niet mee. Ik weet heus wat ik doe. Jezus, Jezus wat is dat? Oh, oh, kijk uit! Ah! Geen weg terug. Een hoorspel geschreven door Rodney Wingfield... Taald door Marijke Maus. Al die mensen... ...die waren dood. Welke mensen? Toen we teruggingen. Maar uw bent niet teruggegaan, ook. Jullie zijn niet teruggegaan.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 Sinds dat proces is het allemaal nog wel gespannen tussen ons. Ik dacht dus. ja. Weet je nog toen we net getrouwd waren? In dat kleine huisje, ver weg van alles. Alleen wij met onze tweetjes. We waren zo gelukkig. Ik hoopte waarschijnlijk dat we dat nog eens over konden doen. En daarom heb ik die boeking veranderd. Wil ik ben me niet Geef niet. Ik heb vroeger de zaken wel eens mooier voorgesteld dan ze waren, denk ik. Vertel hem eens over het dorp en het huisje. Ah, het is. Uh, de heks. De heks? Mm, ja, niet het huisje, het dorp. Ik heb er eens een verhaal over gemaakt een paar jaar geleden. Hoe ben je al eens geweest? Alleen die ene keer. Ah, het is. Uh, ah, Je zult het enig vinden. Nou, ze spook hebben niet. Ah, het is een legende. Volgens het verhaal stijgen de doden op uit de zee. en nemen de levenden mee. Het enige? Ja, maar niet iedere dag. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Vertel eens.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 Alsjeblieft, ook? Nou, nou, moet dat een dubbele voorstellen. Sterker nog, het is een dubbele. Dus drinken, niet klagen. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag, meneer, mevrouw. Meneer Ramsey. Hè? Huh? Wij zijn de Gilmoers. Ah, natuurlijk. Eén momentje. Linda, de mensen voor het zomerhuis. Ja. Rustig, jongen, rustig. Linda! Dat meeste is gevaarlijk. Eten, blaffen en bijten is alles wat hij doet. Een hele goede wakenhond. Wat is er voor Een doberman. En vals kost je minimaal een been. Alleen als je inbreker bent. Of iemand die klaagt dat hij te weinig te drinken krijgt. Over drinken gesproken, meneer mevrouw Gilmore. Kan ik iets het Ah, dan zegt u wat. Een watercajus. Paul. Voor mij vrouw. En een tonnik voor mij. ik ben een ik? Nee, dank u.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 Dat ja, is dan Hij betaalde zijn huur niet, dus hebben ze het gesloopt. Oh, ze hoefden het niet eens te slopen. zakte langzaam weg. Erosie. Ik ben eruit gegaan voor het in zee storten. Dit was de oude kerk. Kent u die oude geschiedenis, mevrouw Gilmore? Ja. Mijn man heeft me vertel. De zondags werden gespaard en de burgers zijn verdronken. Daarom is het café altijd vol en de kerk meestal leeg. De schade en schande wordt mij wijkt. Maar ja, die oude dominee doet wel zijn best.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 Aardige mensen daar in die kroeg. Vriendelijk en hartelijk. Uh -huh. oh, wat... Kijk, je loopt uit de achterdeur zo het strand op. In de zomer moet het fantastisch zijn. Het ja, is hier zo rustig. Geen krijzende meeuwen, Alleen het ruisen van de zee. Jezus. To, wat is er? Die witte dingen op het strand. Wat zijn dat? Ik kan het niet goed zien. Kom, we gaan kijken. Ik blijf je wel. Oh, mijn God. Nee. Wat me voor Gilmore. Wat zag u op het strand? Dood vogels. Het strand was bezaaid met honderden en nog eens honderden dode zeemeven. Het was gruwelijk. Ze waren al een tijdje dood. Ze waren opgezwollen. Sommigen opengemarsten. Het was, het was echt gruwelijk. Paul heeft foto's gemaakt. De, ik begrijp niet hoe dit naar kon kijken. Hoe denkt u dat dat gekomen is...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 Een leuk uitzicht. Veel niet? Een zee van rot in de nebel. De Rems heeft dat geweten hebben. Ja, de mond gehouden. Nou, misschien wisten ze het niet. Ach, toen lol, zeg. Kom. Mevrouw Remzi heeft hier het huis schoongemaakt. Dat moet ze gezien hebben. Ze zijn al minstens een week dood. Sleggen. Hier. Oh, misschien. Nou, ik ben benieuwd wat ons binnen te wachten staat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 Oh, kijk nou, die ruit is gebroken. Oh, ja. Nou, Ze hebben ons ook wel een stelletje die aangezien, zeg. Het zit er achter die deur daar. De hey. deur. Etensresten op de grond. Lege blikken, vieze vaat. Doe maar uit, Oh, door. En geen melk in de koelkast. Oh. Dit is echt een gekpol. Ja, Ze zullen ons in het café moeten onderbrengen. Hier blijven we niet. Misschien doen we de rems onlicht aan. Voel eens aan die ketel. Is het warm? Ja. Kapotte raam. Ik denk dat we een kraker hebben. Stop. Ik weet dat je Ik weet dat je Oké, okay, ouwe jongen. Het gaat wel goed zo. Dokter. Ah, mijn hoofd. Waar ben ik? In het café. Het is je vrouw gelukje terug te brengen.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 En, Is het gelukt? Nee. Die verdomde hond blafte zo hard dat die vent ons natuurlijk al van ver worden aankomen. We zijn niet de hele buurt rond geweest. Hij heeft ook in een paar andere huizen ingebroken, hierna wat mee gepikt. Maar de mist werd steeds dikker, dus we hebben het opgegeven. Oh ja, sorry. Uh, hoe gaat het met u, meneer Jongen? Oh, gaat wel. Nou, als ik die keer alleen in mijn poten krijg. Oh ja, uh, is dit van u? Vond ik in de slaapkamer. Wille. Nee, die zijn niet voor mij nee. Laat eens kijken. Misschien zijn ze van de insluipen. Oh, wat staat er op het etiket? In die nodig één tablet. En er staat een naam bij. Oh, slecht handschrift. T. Ellis. Ellis? Hoezo? Zegt u dat iets? Nee, nee, nee. nee. Ja, dan kan ik u wel iets over die meneer Ellis vertellen. Dit zijn pillen voor iemand die aan abstansis leidt. En zonder die pillen gaat het mis met hem. Zeg.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 Ik heb daar een paar jaar geleden al over geschreven. Er gebeurde niks. God casu, tonic en whisky. Ik had een dubbele besteld. Dat is een dubbele. Dat ziet u toch. Een moment. Ja, ik hou hem altijd voor dat hij gekend is. Hoor. Eigenlijk heeft hij een ruime hand van schenken. Maar dat zal ik hem niet als een neus ik Meneer hoor. telefoon. De taxi. Oh. Dankie. Hoe komen ze aan dit nummer, Paul? Hoe komen ze aan dit nummer?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 Ja, het scheelde maar een haartje of we hadden hem. Daarom moeten we terug. Kunnen we ook wat, eh, wat sneller? Ja. Zo beter? Ja, voorlopig wel. Het is wordt wel erg dicht. En kijk uit!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 Ik weet niet hoe lang we rustloos waren. Maar opeens stroom het geluid op me door van de golven tegen de kust. En voelde ik die ontzettend de kop bij. Oh. Ah. Wat is er gebeurd? Ik heb er niks gebroken. En... Paul? Goddank. Wat is er gebeurd? Ik ontweek die auto. En toen zijn we over de rotsen van de weg geraakt.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 Zo, oh, is Ja, zo heb ik al gevonden, mevrouw. Hij lag over zijn stuur. Broedde hij uit zijn kop. Hij leeft nog. Dan moet hij toen zijn hoofdbinden. En oh, ik zal, hier. Ja. Ik probeer naar Londen te komen. Dan kan ik werk krijgen. Dan zie ik deze auto. dacht, ik vraag lift. Nou, daar lag hij buiten westen. Ik dacht meteen, hij moet naar het ziekenhuis. Toen kwamen jullie op mijn pas vallen. Uh, hoe heet hij? Charlie. Charlie? Ja, Charlie Harrington.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 Daar brengen we hem naartoe. Ja, die misten kunnen we slecht gebruiken. Kunt u wel wat zien, meneer? Zo'n beetje. Kijk alsof je erachter kan komen wie die is aan. Mm -hmm. Kijk zijn zakken na. Oh, daar zit niks in. Ik heb al gekeken. Er is altijd politie. Rijbewijs, bankpasjes, portefeuille. Nee hoor, niks. zelfs is geen kleingeld. Hoewel, er staat een tas op de grond. Oh, geeft de meneer. Die is van mij. Dat ja. is alleen mijn bagage. Dank u wel hoor. Ondergoed, sokken en zo. Kijk jij is in het dashboardkastje.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 Die er toevallig bij was. Die toevallig een was. Heb je een strafblad? Ja, tegen u kan ik niet zien Nee, Nee, nee, zo ben ik niet. Ik heb een leven gebeten, maar... Uh, ja, er waren een paar dingetjes in mijn jeugd. K Kraakje, dat soort dingen. Misschien een behoorwietje, wat geweld. Nou, bijna niet, meneer. Nee, echt bijna niet. Maar we hebben allemaal wel eens iets gedaan... waar we later spijt van hebben. Ja, vast wel. Ja, als we je eenmaal hebben moeten... Ik bedoel er niks mee, hoor, meneer, maar... als deze vent nou zo is doodgereden door een dronkerij...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 Ik zal het u eerlijk stellen, Ik had het zelf nooit kunnen kopen. Ik heb het gewonnen, de poker. Dat zal dan. Ja, blind op. Wat vind jij hem? Vergeten we dat we hem zijn tegengekomen? Wil je niet bij ons blijven tot we bij de dokter zijn, Charlie? Misschien moeten we hem naar boven dragen. Ik zou hem in mijn eentje warm hebben willen. Als ik het daarna het door mag. Hier is het. De veer aan de andere kant, naar de kerk. Hé, hey? hey, is dit niet het dorp waar de Doja uit de zee komen en je meeneemt? Alleen plaats, Charlie. En Alleen is het mist. Nou, dat ziet er niet zo goed uit voor deze jongen. Hier. Yes. Hé, hey, dat klinkt gezellig. Ja, zaterdag is een grote avond. Rij achterom, hoor. Dan leggen we meteen in de slaaptuin. Dan kunnen we niet door die volle kroeg dragen. Ja, goed. Lopen. Wat doe je? Ik ga door het raam naar binnen, maak je maar geen zorgen. Ik doe niet voor het eerst. Nee, dat wil ik wel geloven. Maar wat gebeurt hier? Ze achteruit in op vlot. Charlie is door het raam naar binnen. Heb je hem voor de hond gewaarschuwd? God, man. Laten we hopen dat het best vast zit in de keuken. Ja. Niks nodig vandaag, meneer. Oh, wat oh, doet er niet. Ja, leuk. Laten we die man even uit de auto halen. Ja. Nee. Ja, zo, gaan denk aan zijn hoofd. Met die hond uh, Welke hond? Uh, Samen, die man wordt steeds zwaarder Ze hebben een dobbelman Samen, Dat is kwaad, als ik Dat was ik nooit naar binnen gegaan De Honden hebben een aan me. Wat moet je doen? toe? Hier naar binnen En leg hem op bed Eén, twee. Uh, uh. Nou, hij krijgt weer kleur hij ziet er een stuk beter uit Ja, zeg Ik geloof dat hij helemaal niet dood gaat ja, dat is behoorlijk ondankbaar naar alles wat we voor hem gedaan hebben. Waar is die doppen nou? Het is nog geen sluitingstijd, dus die kan nog op één plaats zijn. Kom op Charlie, trakteer. Je hebt wel een boven verdiend. Hier langs. Wat je? Waar is die daarin? Toen we hier vanavond weggingen zat het stikboog. Leed er dezelfde is natuurlijk binnengekomen met de collectebus. Ja, dan is de koers zo leeg. En? Kijk eens of de dokter boven is. Hier is die niet. In ieder geval hoeven we niet langer op een drankje te wachten. Wat zal het zijn? Ah, als u het dan een dubbele whisky. Meneer Ramsey, Collard, kan iemand ons helpen? Collard, misschien heeft de muziek zijn weggejaagd. Hij krijgt gewoon koppig van die herrie. Ja, zet dat ding uit, wil je? Meneer Ramsey, niks, geen commentaar.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 Dat ja, is heel verstandig hoor, gezien de omstandigheden. Sigaretje? Ja, precies. Zo, mooi sigarettenkokeratje. Lijkt wel goud. 18 karaat. Heb ik gewonnen bij een verloting op de bazaar van de kerk. Met deze geheel gouden aansteker. Ja, ja, dat zal dan. Ja, je moet niet op neer kijken, meneer. Mag er wel een dief zijn, maar ik heb er nog nooit eentje koud gemaakt. Het was mijn schuld, niet Charlie? Nee, nee, nee, dat is het nooit. Zeg, gewoon je kop, zeg. Uh, uh, sorry hoor, meneer, maar... Uh, ja, het werkt hier op een zenuwen. Zo goed als ik er nog één heen.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 Ik zit er hier vol mee. Ik kwam hier gistermorgen om een uur of drie doorheen. Ik hoop dat niemand me zou zien. En ongeveer honderd van die rothonden begonnen te nou, nou, Waar zijn die gebleven? Waarom wilde je niet dat iemand me zag? Als u de weten wilt, ik had wat jatwerk bij me. Dat was langs de lege zomerhuisjes geweest. Stil. Hm? Ik dacht dat het allemaal verleden tijd was. Ja, ja dat zeg ik. Het was gisteren. Dus jij was het. Jij hebt in ons huisje ingebroken. Nou, dat weet ik niet. Welke was het? Blauw, hè? een rood dak die op het zand uitkijkt ja. nee nee ik niet Ik kwam wel gaan kijken ja, maar was op de bezit die vent zat erin Welke vent nou ja, die vent van die auto die we net op bed hebben gelegd die dus dat is alles hij was de man in het huisje hè nee, wat zegt u? nee niet zo. zeg meneer ik heb het idee dat u hier veel meer van af weet dan u laat merken ik dacht in het duister sorry ja ik zei u het toch al de doden zijn teruggekomen om de levende te halen. Geesten de en een duwen, die trappen, flauwe oh ja, Nou ja, waar is hij dan? Dat weet ik niet. Maar ik kom Hallo? Is daar iemand? Hallo? Zijn jullie dood? Zo, bent u nou tevreden? Behalve ons is er geen levende ziel in het rotgat. Ik zweer hem. Slaapkamer. Ik, ik denk dat hij bijkomt. Prima. Want jij en hij gaan hier nu weg. Dat is Charlie. Die is van de door, alsjeblieft. En luister naar nou, het is belangrijk. Je gaat linea recta naar Wilson, de hoofdredacteur. Vertel hem dat je nu was. De regering hield hem aan het lijntje en begon een nationale klopjacht. Dus belde Alice mijn krant en beloofde alles te vertellen. Hij zei dat hij een demonstratie zou geven om de wereld te laten zien waar hij mee bezig was. De dode vogel. Ja!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 De enige we krijgen hem nooit te pakken. Nee, dat denk ik ook niet. Maar kijk uit naar een telefooncel. Als het de kant kan bereiken, dan kunnen zij zijn zo. Ze... Stop! Wat is er? De kerk. Charlie en ik hebben overal gezocht. Maar we zijn hier in de kerk geweest.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 in staat te rijden. Ja. Ik heb foto's gemaakt. Van de lijken? Ja. Oh, die mensen, het dorp, het hele dorp in keurig nette rijen naast elkaar. Hoe komt dit, Paul? Die lichamen waren aan het vergaan. Een paar uur geleden leefden ze nog. We hebben met ze gepraat en nu opgezwolen, opgeblazen. Rottend. Net als die meeuwen. Bedoel je Alice? Ja. Hij zei dat hij me zou laten zien tot welke vreselijke dingen een bacteriologische oorlogsvoering kan leiden. Ik dacht dat u de vogels bedoelde. Maar dat was een voorproefje van het echte werk. Je hebt gelijk en hij is gek, stapelgek. Bol, oh. daar, achter de kerk vandaan, daar komt iemand. Het zijn soldaten. God sta met auto hier vandaan. Ze als je kan. Ze schrikken hem! Doorrijden, en doorlijden, vader! Komt dat niet gezien ziet dat ik om het nog te zien? Waar zit zitten we. Waar ben We de rotsen snel gegaan. Er staat er iets in brand. Een auto. Is de auto van Atlas. Kijk eens voor de vlammen. De kogelgaten. Ze hebben Alice. Nu moeten we ons alleen ons te pakken. Alleen ons nog. Plank Zo hard als we kunnen. Weg voorspellen! Tot Door doorheen. Onze enige kans was er dwars doorheen. Waard.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 Meneer Kilmoor. Excellentie, Reed, psychologische oorlogvoering. Wat alles betreft, we zitten in de problemen. Grote problemen. U had geluisterd naar geen weg terug.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 Technische realisatie, Léon Dubois en Martin Schuurmans. De regie had, Hiro Muller.